12 uur. Dit is Radio 1, met Robert Meter en Lara Rentsen. Straks in Radio Olympia, de 3000 meter schaatser voor vrouwen in Sochi... wordt het het tweede goud voor Nederland. En uiteraard, het betaald voetbal houdt Ajax de rest op afstand. Maar eerst het internationaal met Marjan Koekoek. D66-politicus Ernst Bakker is overleden. Supermarkten doen steeds meer plofkip in de aanbieding. En doden en gewonden door brand in de pelgrimstad Medina. Het weer bewolkt en buien, maar ook af en toe zon. Aan zee staat een harde tot stormachtige zuidwestenwind... maar die neemt vanmiddag wel iets af. Morgen overal bewolkt en in het zuiden en westen een enkele bui. Het is en het blijft een graad of acht. De Hilversumse, Hilversumse oud-burgemeester Ernst Bakker is overleden. Bakker was lid van D66. Voor die partij heeft hij vele functies bekleed. Zo was hij de persoonlijke assistent van partijleider Jan Terlouw. Hij was gemeenteraadslid en wethouder in Amsterdam. En begin jaren tachtig zat hij ook zelf korte tijd in de Tweede Kamer. In 1998 werd hij burgemeester in Hilversum. Drie jaar geleden ging hij daar met pensioen. Ernst Bakker is 67 jaar geworden. Consumenten hebben in 2013 weer meer kiloknallers in de aanbieding gezien in de supermarkt. Albert Heijn, Lidl, Jumbo en zeven andere grotere supermarkten... stunten meer met niet-diervriendelijk vlees volgens de stichting Wakker Dier. Ook nam het aantal diervriendelijke aanbiedingen af. Hanneke van Ormond van Wakker Dier, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. 2013 was dus niet zo'n heel goed jaar als het gaat om diervriendelijk vlees. Nee, helemaal niet. En dat, uh, ja, dat vind ik natuurlijk enorm jammer. Want supermarkten hebben heel veel invloed op, op consumenten. En door zo ontzettend te blijven kilo knallen en minder aandacht te geven aan diervriendelijke aanbiedingen... veroorzaakt het natuurlijk eigenlijk ook dierenleed. Ja, welke supermarkt doet het het slechtste? Uh, in 2013 had de Dekamaart het de minste diervriendelijke aanbiedingen uh, in de folders. En Hoogvliet de meeste. Maar Albert Heijn laat de grootste... Stijging zien is stunt met plofkip. Oké, okay, dan moet ik bekennen dat ik deze week ook nog een kilo kip heb gekocht voor 6 euro. Als ik in het vak van de plaatselijke superkoop was, geloof ik, kijk, dan kost een stukje van 200 gram kost 7 euro. Vindt u dat nou heel, heel slecht en heel gek dat ik dat dan doe? Nou ja, wij denken dat supermarkten klanten een beetje. Uh, uh, het idee geven dat het normaal is dat dat kip zo goedkoop is. Maar je moet ook bedenken, als je zo weinig voor betaalt... is er geen geld over voor dierenwelzijn. En dat die kip heel veel antibiotica heeft gehad... omdat die eigenlijk zo'n slecht leven hebben... dat ze antibiotica nodig hebben om überhaupt de slagleeftijd te halen. En er is gewoon vanuit de overheid een grote roep om antibiotica te minderen. Dus is heel raar dat de supermarkten dan extra hard stunten... met die profkip die zoveel antibiotica had. Ja, maar het is toch ook bijna niet te betalen, die vriendelijk vlees? Nou ja, je hebt een uh, kip met één of twee of drie beter levensterren. En een kip met één beter levenster is nu maar een klein beetje duurder. En heeft een beetje beter leven, maar gelijk veel minder antibiotica. En kip met drie beter levensterren is gelijk als biologisch. Ja, dat is wel een stukje duurder. Maar dan ja, hm. heeft de kip dan ook wel een veel beter leven gehad. Ja, nou geloof ik wel... Doordat yeah. door de supermarkt stukje kip is, blijft het met de goedkope kip. wordt het prijsverschil tussen de goedkope en iets beter natuurlijk extra groot. Ja. Nou, er wel iets van hoop aan de horizon, heb ik begrepen. Want er is toch een project, dat heet Kip van Morgen. En dat betekent dat er binnen een aantal jaren... toch meer eh, diervriendelijk vlees in de supermarkt moet komen te liggen. Gelooft u nou, in? Die, die kip van morgen, dat is echt nog een lange termijn uh, vaag plan. En dat stelt eigenlijk haast niks voor de, voor de kip. Die krijgt een smartphone en ruimte extra en drie dagen langer te leven. Wel hebben de supermarkten ook gezegd dat de varken van morgen komt. Dat is een beter project. Daar gaan ze gewoon aansluiten. Tenminste dan gaan ze normen hanteren. Die lijken op het één beter levensster van de dierenbescherming. En dat moet al dit jaar gebeuren. Maar ook dan is het, de supermarkt, hebben ze eigenlijk al aangegeven dat de huidige goedkope kip en de huidige goedkope varken niet meer van deze tijd is, niet meer verantwoordelijk is. Mm -hmm. uh, en toch stunten ze extra hard met die producten nu deze afgelopen, uh, afgelopen jaar. En wacht, wat gaat u er nou aan doen? U gaat gewoon door met uw campagne neem ik aan. Ja, natuurlijk. natuurlijk we gaan extra hard door uh, voor de kip uh, en voor een beter leven voor varkens. Maar we gaan ook echt actief uh, klanten oproepen om die Kilo knallen de supermarkten links te laten liggen. en wat vaker naar een verantwoordelijke winkel te gaan. Uh, die niet kilo knalt, zoals de Ecoplaza Plaza of de Estefette. Naar de andere supermarkt dus. Bedankt, Hanneke Het. van Ormond van Wakkerdier. Het NOS-journaal. Marian Koekkoek. In de pelgrimstad Medina in Saudi-Arabië. zijn bij een brand in een hotel. zeker 15 doden gevallen. Ongeveer 130 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn ook buitenlanders, vooral Egyptenaren en Turken. De brand is vermoedelijk door kortsluitingen ontstaan. Veel mensen in het hotel vluchtten naar het dak... en moesten door de brandweer worden gered. Na bijna drie uur was het vuur geblust. Medina is de stad waar de profeet Mohammed is gestorven. Het is een belangrijk pelgrimsoord voor moslims. Na Mekka trekt Medina ieder jaar de meeste pelgrims. De hevige sneeuwval in Japan heeft tot grote problemen geleid. Bij ongelukken in het verkeer kwamen zeker drie mensen om het leven. Bijna 500 mensen zijn gewond geraakt, meldt de Japanse publieke omroep. Gisteren werd in Japan voor het eerst in 13 jaar een weeralarm voor zware sneeuwval afgegeven. Uit voorzorg werden meer dan 700 vluchten van en naar Tokio geschrapt. En in het midden van Japan viel op een aantal plaatsen tot een halve meter sneeuw. In delen de van Tokio is de stroom uitgevallen. Zo'n 40.000 huishoudens zitten zonder elektriciteit. En de fatale brand van afgelopen woensdag in een huis in Hamburg... is aangestoken door een jongen van 13. Hij is lid van de vrijwillige jeugdbrandweer in de Duitse stad... en heeft bekend... Bij de brand kwamen een vrouw van 30 en haar twee zoontjes... van 5 en 8 jaar om. Ook moesten 20 mensen naar het ziekenhuis... met ademhalingsproblemen en lichte verwondingen. De Duitse politie kwam de jongen op het spoor via camerabeelden. We hebben dan die videoüberwachung uit de bus gesicherd... en zeer snel de jugendlichen ermittelen kunnen. In het huis in Hamburg woonden asielzoekers... maar volgens de politie had de jongen geen racistisch motief. Waarom hij het wel heeft gedaan, wordt nog onderzocht door een psychiater.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 Rond de Australische stad Melbourne vecht de brandweer tegen zware bosbranden. Op verschillende plaatsen aan de rand van de stad zijn huizen in vlammen opgegaan. In de stad Victoria worden zo'n 70 branden... die worden aangewakkerd door de harde wind en hoge temperaturen. Drie brandweerlieden zouden gewond zijn geraakt bij het bestrijden van het vuur. De hoge temperaturen van bijna 40 graden gaan morgen wat dalen... maar regen wordt er voorlopig niet verwacht. De autoriteiten houden er rekening mee... dat de branden de komende dagen nog meer schade zullen aanrichten. Sport. Ja, Sportnieuws. De Amerikaanse snowboardster Jamie Anderson heeft het goud veroverd op het onderdeel slopestyle op de Olympische Spelen. Voor Nederland levert dit nieuwe onderdeel geen succes op. Sheryl Maas strandde in de halve finales met twee mislukte runs. Ook in de kwalificaties afgelopen donderdag wist Maas al geen enkele run tot een goed einde te brengen. Het koningsnummer bij het skiën, de afdaling, is gewonnen door Matthias Maia. De Oostenrijkse skier was alle favorieten de baas... en werd alleen nog even bedreigd door de Italiaan Christophe Innehoven... die op 600ste seconde het zilver pakte. Topfavoriet Bode Miller kwam niet verder dan de achtste plaats... en de Noorse wereldkampioen Axel Lund Svindal deed het iets beter... maar bleef met een vierde plaats ook net buiten het podium. En handboogschutter Rick van der Ven heeft een er mooie hoofdprijs erbij. De Nederlandse specialist op het Olympisch onderdeel Recurve... won in Las Vegas de finale van de Indoor World Cup. Hij versloeg in de strijd om het goud de Italiaan Matteo Visori met 6-2. Dan is de verkeersinformatie. John Bakker bij de ANWB. Met de twee files op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij ravenstein twee kilometer door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is daar afgesloten... En na een ongeluk op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg... bij Moergestel, twee kilometer. En daar is de rechterrijstrook dicht. Dan nog even de belangrijkste punten. Oud-D66-politicus Ernst Bakker is overleden. Hij was onder meer burgemeester van Hilversum. Supermarkten stunten weer meer met kiloknallers. En in de pelgrimstad Medina zijn bij een brand in een hotel... zeker 15 doden gevallen. Zometeen weer verder met Radio Olympia.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 Kijk op nevid.nl/slash easy. 876543. Ja, ook de BMW 320D Sedan krijgt nu standaard deze achttrapsautomaat. En heeft slechts 20% bijtelling. Swan Lake on Ice. Tchaikovskis meesterwerk voor het eerst uitgevoerd op een bevroren meer. Vanaf 12 februari. Exclusief in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. De mooiste uitvoering van het Zwanenmeer ooit. Bestel nu tickets op swanlakeonice.nl Radio 1 Sheryl Maas hoopt op een medaille op de sloopstijl bij het snowboarden. Maar ze viel in alle runs. Wat ging er mis? En we blikken natuurlijk vooruit naar de drie kilometer schaatsen. Daar is er ook Radio Olympia te volgen via radio1.nl. NOS Radio Olympia. Met Robert Meter en Lara Rensen. En als u dan op de webcam kijkt, dan ziet u dat we met z'n drieën zitten. Martine Veldhoen is aangeschoven. Zometeen gaan we praten over Sheryl Maas. En Martine Veldhoen is zevenvoudig, voormalig zevenvoudig Nederlands kampioen. Zometeen dus dat snowboarden. Eerst gaan we even kijken in de Arena natuurlijk... om even te horen hoe de stemming daar is in de aanloop naar de drie kilometer... Sebastian Timmerman en Emma Wernermars heb uh... ik begrepen. Goede ja, middag. Samen. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is nog rustig in de Adler Arena. Uh, nog lang geen 8000 mensen binnen. Zoveel kunnen erin. Gisteren was het ook nog heel rustig. Een half uur, drie kwartier voordat de vijf kilometer bij de heren begon. Maar nu moeten er nog wel heel veel mensen bij. hoor. Willen we komen aan zo'n beetje dezelfde toeschouwersaantallen als gisteren. Kijken of dat in ieder geval in het komende uh, dikke kwartier nog gaat gebeuren voordat we gaan beginnen. Dus aan de drie kilometer bij de vrouwen die we voor de vijftiende keer gaan rijden op de Olympische Spelen. Een uh, afstand waar Nederland in het verleden succesvol op is geweest. De eerste keer dat Nederland goud won was in 68, 1968. Anschut, daarnaast Timbaas Keizer in 1972. Yvonne van Genep natuurlijk in 1988. En de vierde en voorlopig laatste keer. Irene Wust in 2006 in Turijn. Het zal niet de eerste keer zijn dat we die naam vandaag genoemd hebben. Want Irene Wust is de topfavoriete voor de drie kilometer van vandaag. Hij rijdt in de voorlaatste rit, de dertiende rit tegen de Japanse Ishizawa. Dan hebben de andere twee topfavorieten al gereden. Claudia Perstijn en Martina Sablikova. Perstijn in rit 11 en Sablikova in rit 12. En de andere twee Nederlandse vrouwen, Antoinette de Jong. Zij rijdt in de laatste rit, de veertiende. En in de eerste rit na het wel, dat is de achtste rit... rijdt Anouk van der Weide tegen de Duitse Bente Kraus. Het kan een historische dag worden vandaag. Deze 9e februari in de Adler Arena. Want als iedereen wist vandaag goud wint op deze drie kilometer... Komt zij wat betreft gouden medailles op gelijke hoogte met Yvonne van Gennep en Marianne Timmer. Drie keer goud. Maar omdat Irene Wust ook nog een bronzen medaille al op zak heeft vanuit het verleden... gaat ze dan voorbij aan Van Gennep en Timmer uh, in het klassement van de succesvolste Nederlandse schaatsers. Alle tijden op de Olympische Spelen. Datzelfde geldt voor wanneer Claudia Pechstein wint. Als Pechstein wint wordt zij de succesvolste schaatsvrouw ooit op de Spelen. Gaat zij voorbij aan Lydia Skoblikova uit de voormalige Sovjet-Unie. Dat allemaal genoemd hebben de Erben nee. Maar als jij kijkt naar jezelf, we hebben een monitor ja. waar we een beetje mee kunnen kijken met de beelden. Zoals die worden uitgezonden op de televisie. Jij hebt een paar dagen geleden Martina Sablikova nog ontmoet. Hoe was het met misschien wel een van de grootste favorieten. Voor, of de, een van de grootste concurrenten van Irene Wust? Nou, dat was alweer een klein pootje geleden hoor. Want dat was weer een maand geleden in, in, in Berlijn. Maar Sablikova is wel een hele gevaarlijke. Ik denk dat zij wel de grootste uitdaging gaat worden vandaag van uh, Irene Wust. Waarom? Nou, omdat ze toch ze is de regerend olympisch kampioen. Uh, zij beheerst de, de, deze afstand op het allerbeste. En uh, uh, kijk, zij, zij moet het wel op deze afstand doen. Uh, ze heeft zich niet echt heel erg la, laten, laten zien af, af, af, af, afgelopen jaar. Maar zij is wel, als ze gewoon fit is. En dat is natuurlijk dat is nog, vraag, nog maar de vraag, hè, ja. of ze fit is. Maar als ze fit is, dan is ze eigenlijk op papier misschien nog wel beter dan Irene Wust. Irene Wust, Sablikova en Perstijn zijn eigenlijk de grote drie. Die hoor je ja. uit ieders mond. Heb jij daar nog een naam aan toe te voegen? Nou ja, de, gisteren was het natuurlijk een fantastische dag. Hè. Gisteren was het 1, 2, 3. En ik denk dat die Nederlanders wel nu echt, nu al wel zeggen van, nou weet je, iedereen maakt gewoon, iedereen die deel is, onderdeel is van de Olympische Boek, maakt kans op een Olympische medaille. En dan kijk ik naar Antoinette de Jong, de 19-jarige Nederlandse die, uh, daar voor haar is het eigenlijk een cadeautje deze Olympische Spelen. Zij wil eigenlijk gewoon ervaring opdoen, maar ze hier wel heel erg sterk rond. En het kan maar zo zijn dat zij hier gewoon voor een mooie zilver of een bronzen medaille gaat rijden. En wat betreft Anouk van der Weijden, dat is straks de eerste Nederlandse die in actie gaat komen in de achtste rit. Dan hebben we al gedweld. Dat zal zijn om uh, half twee, net na half twee Nederlandse tijd, net na half vijf in uh, instortie. Wat mogen we van Anouk van der Weijden verwachten? Ja, nou zij heeft zich natuurlijk uh, uh, uh, op eigen kracht geplaatst voor deze spel. En ze is eigenlijk ook maar vlak achter uh, Antoinette de Jong. Dus als zij ook een goede dag heeft dan ja, dat kan ze ook voor het podium gaan. Maar ik acht eigenlijk... als ik uh, gewoon, gewoon kijk naar hoe ze, hoe, hoe ze de afgelopen dagen hier rondreden... dan denk ik eigenlijk dat Antoinette de Jong ietsje beter is. Maar een top 6-klassering op de Olympische Spelen... dan heb je een, een Olympisch-diploma. Dat zou voor haar ook al geweldig zijn. We gaan het zien in uh, de komende uren. We gaan dus uh, beginnen om uh, half 4. Dat is over een klein kwartiertje. Sochi-tijd aan de 3 kilometer bij de vrouwen. Nogmaals gezegd, drie topfavorieten op voorhand. Ze rijden na elkaar. Alle drie starters in de binnenbaan. In die volgorde Claudia Perstein... Martina Sablikova en Irene Wiest. Goed, we hebben nog een kwartiertje voordat het begint. Heeft u ook nog een kwartiertje om even naar het podium... met NOS.nl uw voorspelling te sturen en kans te maken... op drie mooie boeken. Het podium met NOS.nl... later vanmiddag zo rond half zes maken we dan de winnaar bekend. 16 minuten over 12 is het. We gaan naar het snowboarden grote teleurstelling natuurlijk, rond Cheryl Maas. In de halve finale van het sloopstijl. Ze kwam in haar beide runs opnieuw ten val. En eindigde uiteindelijk als twintigste. Ze was met medaillehoop naar Sochi vertrokken... maar kon die verwachtingen niet waarmaken. Edwin Cornelissen sprak haar. Ja, Cheryl Maas, je staat er eigenlijk vrij uh, ontspannen bij... maar ik kan me voorstellen dat het inwendig wat anders voelt.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 Ja, ik, ik uh, had het heel lang uitgezet. Uiteindelijk voel je toch wel die druk steeds meer komen. Maar daar probeerde ik echt niet aan te denken. Gewoon echt alleen aan mijn trucs te denken en te focussen. En, uh, ja, waarschijnlijk heeft die drukte wel gezeten, want dan ging ik meteen fout bij die eerste uh, rail. Dus dat is gewoon jammer. Ja, had dat met druk te maken? Ja, je weet het niet. Uh, het gaat altijd vaak 10, 20 keer goed. En uh, soms gaat het toch een keertje fout. En, uh, ja, het is gewoon jammer dat uh, mijn kant die hapte een beetje in de rail. Ging stroefig eroverheen waardoor ik uit balans raakte. Yeah. En uh, ja, het was gedaan. Yeah. Ja, dan zijn de harde feiten dat er uh, vier keer een run is geweest. En uh, dat hij eigenlijk vier keer niet goed ging. Hè? Dan is de vraag natuurlijk, waar is het fout gegaan? Uh, ja, bij die andere dagen zat ik er sowieso niet lekker in. Uh, dat was, uh, ja, mijn training ging niet goed. Uh, de run zelf in de wedstrijd ging niet goed. Vandaag ging ik gewoon lekker. En uh, ja, vooral in die eerste run reek ook lekker. Dat kon ik wel zien. Ik had alles goed vast en ik probeerde echt alles goed uit te bonen. Waardoor je extra punten krijgt en. Ja. Gewoon nog meer sneeuw, uh, de sneeuw in. Ja, precies. Ja, je zegt van uh, het voelde uh, die vorige dag dan uh, niet, niet, niet zo goed bij jou. Hè? Uh, is dat dan een mentaal verhaal? Hoe zie je dat? Ja, het was uh, vooral mentaal ook. En, uh, <lacht> Ja, uiteindelijk heb ik gisteren echt gewoon goed kunnen relaxen en alles uitgezet en zoiets hebben. Nou, ik ga er gewoon plezier in hebben en uh, ja, vandaag voelde ik me echt super. Wat was dat mentale? Was er onzekerheid ingeslopen? Ja, kijk, als, als die trainingen al niet goed gaan en dan, dan zet je toch druk op jezelf en je verwacht een hoop en uh, ja, uiteindelijk heb ik dat uit moeten zetten en zeggen van nou, je doet gewoon wat je kunt doen en meer kun je niet doen. En, ja, daardoor ging het wel wat beter. Maar. Ja, want het klinkt eigenlijk ongelofelijk voor een sporter, ja, met de staat van dienst die jij hebt, dat je dat, je dat toch zo voelt. Ja, ja normaal uh, zou ik ook echt wel bij de top kunnen rijden en ik heb echt nog een hoop trucs. Maar ik heb het helaas hier niet kunnen laten zien en uh, ik weet nou toevallig dat heel Nederland zit te kijken, maar ik hoop dat ze ook misschien andere wedstrijden gaan volgen. En dan, uh... Was je erop gebrand om het juist hier op dit podium voor dat grote publiek te laten zien? Ja, tuurlijk. want Nederland wel laten zien dat we ook gewoon goed kunnen snowboarden. Ja. En ja, nu ga je natuurlijk de reacties krijgen van, uh, het was niks. Ja, waarschijnlijk wel, maar daar uh, ga ik me niet zo druk om maken. Ik bedoel, ik weet dat ik zelf gewoon leuk goed kan snowboarden. en uh, Iedereen die, die snowboard zelf die weet hoe moeilijk het is om gewoon uh, over zulke jumps en rails te gaan. En ik hoop gewoon dat ze daar respect voor hebben. En uh, ja, vooral plezier hebben in snowboarden, dat is belangrijk bij iedereen. Ja, we zagen je na afloop, uh, degene die na jou kwam, daar stond je eigenlijk nog een soort van uh, feestje mee te vieren, hè? Ja, Amy voelen is een goede vriend van mij, vriendin. En uh, ja, ik was gewoon benieuwd hoe ze ook aan het rijden was. En uh, gewoon blij ook voor haar dat ze een dubbel backflip deed. Helaas, viel ze ook. Maar. Ja. maar goed, het lijkt wel alsof er ook wel een soort van druk nu van de schouders is. Ja, dat zeker. Mooi ook toch, hoe ze blijven voor elkaar kunnen zijn bij het snowboarden. Uh, Robert heeft daar al even geïntroduceerd. Martine Veldhoen, zevenvoudig Nederlands kampioen... in verschillende disciplines bij het snowboarden. Um, heeft nog een analyse bij de tv-collega's gedaan. Is nu bij ons in de studio. Martine, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Goedemorgen. Hoe luister jij nu naar, naar Cheryl Maas? Want we horen toch wat ingehouden teleurstelling bij haar. Uh, ze is ook wat gelaten. Hoe, hoe komt zij op jou over? Ik hoor ook heel veel opluchting. Ja? Nee, ik denk dat er wel heel veel druk op haar stond. En uh, ja, ik weet en inderdaad, alle snowboarders weten dat zij tot de absolute wereldtop behoort. Het komt er alleen niet uit. Ja, ze valt vier keer in totaal. Dat is natuurlijk wel heel erg. Het lijkt wel alsof ze niet van die baan hield. vanaf het begin al. Nee, ze was ermee aan het worstelen. Dat, was wel, uh, dat zei ze zelf ook. En dat was ook te zien. Ze um, straalde weinig zekerheid vanuit. De eerste run van vandaag, die uh, vond ik wel goed gaan. Totdat ze viel, want die zag er wel heel zelfzeker uit. Maar um, uh, ja, die tweede run, dat was, natuurlijk, dat was bijna een beginnersfout die ze maakte. En ik kan me niet voorstellen dat dat niet door de druk kwam. Want zij zegt, mijn kant hapte in de rail. Uh, dat, vertel eens, hoe, uh, hoe kan dat gebeuren? Ja, die... Zet je dan verkeerde druk op je boord? Ja, klopt. Uh, je hebt staalkanten in je snowboard zitten en de rail waar je overheen gaat dus van metaal. Dat kan in elkaar happen als je er te veel druk op op je kant zet. En dan kukkel je van de rail als het ware, want zo, zo zag ik het een beetje gebeuren. Ja, je blijft hangen en dan val je, dat kan je niet, dat kan je niet redden. Hmm. Wat, ik, wat ik heel erg in het interview uh, voelde doorklinken... is dat ze het gevoel had dat ze zich moest, moest bewijzen voor Nederland... dat ze goed kon snowboarden, maar dat weten we toch wel? Want ze zegt constant, ik weet dat heel Nederland kijkt... en uh, ik hoop toch te kunnen laten zien dat Nederland uh, uh, ziet... dat ik goed kan snowboarden. denk ik, waar, waar, waar, waarom heeft ze die druk op zichzelf gelegd zo? Nou ja, snowboarders in Nederland natuurlijk nog niet zo heel erg bekend. Dus ik denk dat zij gewoon voor snowboarders in het algemeen wilden laten zien... dat wij er ook daar wat voorstellen. Ze uh, nou wilden ja. snowboarden op de kaart zetten eigenlijk meer in ja, Nederland? Ja, dat denk ik wel. Dat zal het zijn. Ja. Hoe heb jij die wedstrijd beleefd uh, vanmorgen? Die, die finale zonder Seril Maas? Um, nou, dat was wel heel spannend. De, de tweede run die zorgde echt voor heel veel uh, verandering in het veld, zou ik maar zeggen. En uh, gelukkig heeft de, degene van wie ik dacht dat ze zou winnen ook gewonnen. Anders dan was het weer, Jamie wat... Anderson uit Amerika, dat was uh, ook jouw favoriet? Nou, niet mijn favoriet, maar ik, ik, ik schatte haar wel in als de, uh, de grootste hebben. Dus dan ben ik altijd blij als dat uitkomt. Ja, en wie was <laughs> je favoriet? <laughs> uh, ja, ik had verschillende favorieten. Ik vond uh, Anna Gasser als, als underdog, eigenlijk als nieuwkomer, vond ik heel erg charmant. Heel erg leuk. Uh, Jenny Jones. Het charmante, waar zit hem dat in? In hoe ze, welke chips ze maakt? Of? Ja, je ziet aan haar dat ze nog heel erg hongerig is. Zij is echt nieuw en uh, de, um, ze, ze wil heel graag. En ik vind dat gewoon heel leuk om te zien. En uh, Jenny Jones, dat is een vriendinnetje van mij uh, van vroeger. En uh, het is te gek, zij heeft nu brons gewonnen. Dus uh, nou ja, daarvoor moet ik echt heel de erg kijken. De hard eerste sneeuwbedaille voor uh, Groot-Brittannië. Ja. Hè? Ja. Ja, is dat ja. niet vreemd dat je zegt, het, het ja. is een vriendin van mij... en leeftijdsgenoten neem ik aan? Uh, ja, ja generatiegenoten zou ik zeggen had, had je daar ook niet bij willen zijn dan? Want uh... zo zie je haar en... Ja, maar ik zit nu hier. Ja. <laughs> Maar waarom ben je gestopt dan? Uh, ik had ook een knieblessure. En uh, toen was ik uh, pf, 27, 28. En toen dacht ik, misschien moet ik maar eens gewoon een echte baan gaan zoeken. <laughs> ja, het was wel klaar. En ik, heb, uh, ik moet zeggen, die dames die zijn wel echt nog tien stappen hoger gegaan... dan ik ooit gegaan ben in het snowboarden. Voor mij zat de progressie er ook niet meer in. Hmm. En dan ben je gewoon klaar. Zit er een appje zonder land, uh, uh, onder de snowboarders? Uh, Iemand die nee. dus iets unieks uh, doet of verzint of... Maar nee, sprong? Ik vind Jamie Anderson wel een van de sterkste die erin zit. Ja, die komt ook met, met nieuwe sprongen, met nieuwe ideeën... met nieuwe invalshoeken. Ja. ja. Zij ja. doet het technisch gezien. Doet zij dingen die, uh, die andere dames in wedstrijden in ieder geval niet doen. Maar zo'n die doet inderdaad een sprong... Die, uh, die, die nog nooit eerder vertoond is door vrouwen. Heeft ze nu niet in de wedstrijd laten zien... maar die heb ik wel op video gezien. Dat doet ze twee zals achterover dan ook nog een halve draai erbij. Uh, ja, dat vind ik uh, grensverleggend. Ja. Nou, heel leuk om te wat zien. we ook hebben gezien is een um, dat hebben we vaker gezien bij het snowboarden, een vreselijke val van een Tsjechische. Jij ik kan haar naam wel uitspreken. Sarka Pankatsova. Dank u. Bijnaam Sharky. Oké, okay, nou dat is, dat is veel handiger. Maar Sharky die brak wel uh, haar helm. Wat, wat, wat gebeurde er? Nou, die viel inderdaad heel hard. Op haar achterhoofd? Hè? Op haar achterhoofd. Die, uh, ja, die deed een rotatiesprong. En die uh, draaide te ver. Mm. Waardoor ze niet plat op haar boord neerkwam, maar dwars. Nou ja, dan, dan hapt uh, je staalkant. En dan sla je achterover met een enorme whiplash. En bij haar was het zo hard dat de helm door midden ging. Oh, dus dat was, uh, maar ze stond gewoon weer op, hè? Gelukkig wel. Daar is, erbij, dus, daar is een helm ook voor. Dus Zet een helm op, alsjeblieft. Het is niet ja. voor niks. Ja. Leren jullie vallen, trouwens? Want uh, we zagen, dat viel ons allebei op, Robert en ik... Uh, dat ze zich een beetje slap hield. Is, is dat, leren jullie hoe je uh, moet zijn als je valt? Uh, normaal gesproken leer je dat je niet je handen uit moet strekken... want dan breek je allebei je polsen. Uh, ja. Maar zij hield zich slap, denk ik, omdat ze gewoon een beetje knock-out was. Ja, ze is even weg. Was, ja, ik, denk, nou, ik weet niet of ze even weg was, maar ze had in ieder geval heel veel pijn. Dus alle spanning was ja. uit haar lichaam. Maar zij ging echt als een soort poppetje, vallen. Ja. naar beneden. Het was, dat was heel het echt eng niet om vanuit. te zien, ja. nee. Nee. Nee. nee. Het is een jury... Ik wil heel even terug naar gisteren bij de mannen. Want er was een Canadees. Ik moet toegeven, ik heb het zelf niet gezien. Ik heb alleen de verhalen erover gehoord. Die deed iets unieks. En die had eigenlijk een medaille moeten hebben. En die werd vijfde. Ja, klopt. Is dat echt binnen de snowboardwereld nu een schandaal aan het worden? Zo langzamerhand? Of hoe gaat dat? Ja, het is niet zo dat mensen de winnaar het goud niet gunnen. Uh, maar alles wat daarna kwam, daar is heel veel discussie over. En de discussie gaat er met name over dat men het gevoel had... dat er bij iedere snowboarder uh, op andere criteria werd gelet. Dus anders werd gejureerd. Wat deed, hij dan zo, wat, wat deed hem zo bijzonder zijn? Wat oh, een mooie zin. Hij had een hele technische en netjes uitgevoerde run... En uh, ja, die eindigde slechts op een, op een vijfde plek. Max-Hans uh, was dat. Het uh, ja, klinkt alsof het een beetje saai was, of niet? Nee, het was helemaal niet saai. Het was juist heel keurig. Uh, Met mooie sprongen Prettig ook. om te zien, mooie sprongen nee. uh, en heel technisch. Um, iedereen had hem toch wel op het podium verwacht. En hij eindigde als vijfde. Ja. Dus dat, uh, Even terug te naar Cheryl Maas. Even terug naar uh, Cheryl, moet ik zeggen, naar, naar eigen land. Wat, wat ja. raad jij haar nu aan? Gewoon doorgaan. Dat zegt ze ook. Hè. Ik hoop dat mensen blijven kijken... en dat ze zullen zien dat ik echt wel uh, mooie sprongen maak... En, en goed presteer. Heb jij tips voor haar? Ja, ze is en blijft een van de beste. Dus ze moet gewoon lekker blijven doen wat ze doet... en zich niet laten gek maken door de mening van anderen. Want dat is wel zo. Inderdaad In Nederland zegt iedereen... zo van nu, het stelt niks voor en uh, dat was slecht. En je hebt gefaald. Maar ze blijft gewoon een van de beste snowboarders van de kan wereld. Ze, kan ze nog vier jaar door? Uh, dat zou kunnen, ja. En ik uh, bedoel, Jenny Jones is 33 en die wint bron. Dus... En Cheryl is 29. Oké, okay. ja, ja, ah. dus dat kan nog. Als ze dat we wil, kan dat. Maar ze gaat al heel lang mee. Dus... Goed, dank je wel voor je analyse. Graag gedaan. Martine Veldhoen. De Olympische Winterspeler met Sochi. Vanochtend in alle vroegte kwam Steven Dalebout op het Olympisch Park in Stortje Geert Kuiper tegen. Coach van de Gouden Sven Kramer vertelde over het feestje dat ze gisteravond hebben gevierd. Een mooi feestje, maar natuurlijk niet te uitbundig. Nou, bescheiden zoals we zijn, zullen we zeggen. Maar het is natuurlijk. Uh, kijk, je hebt natuurlijk allemaal wedstrijden hier. We rijden totaal, denk ik, iets van 11 afstanden. Dus ja, je bent eigenlijk uh, alweer heel snel bezig met de dag van morgen. Uh, Gerard bijvoorbeeld uh, is ook in het hotel gebleven. Om, ja, Irene zit daar de uh, dag van de voorbereiding. Samen met uh, Rutger Thijssen en Arthur Benning zijn we wel met Sven meegegaan... Uh, om, uh, ...om de huldiging mee te maken. En even een biertje te drinken en iets mee te krijgen van... Uh... En voor gisteren ook Sven, uh, opvallend uh, heeft hij ervan genoten hoor. Dus uh, en dat vind ik, vind ik ook heel belangrijk. Kijk, hij uh, mag even stilstaan bij dit succes. En in Vancouver hebben we dat eigenlijk niet gedaan. Dat vond ik wel een opvallend verschil. Ja, en, en waar komt dat dan door dat het, dat het nu dus wel is en toen niet? Nou, ik denk dat het voor hem heel belangrijk is om nu toch wel eens een keer ergens van te genieten. Kijk, hij haalt eigenlijk zijn grootste plezier uit, uit trainingen en, en, en, en, en het onderweg zijn en zo. Maar de wedstrijden, ja, er is elke keer weer een volgende wedstrijd. En dat... Ja, dat... dat Ergens moet je een keer gaan genieten. En ik had het idee dat hij dat gisteren heeft gedaan. Nou, vooraf heeft hij allemaal geslapen, hè? zei hij gisteren na de race. Uh, geef dat ook, al, ook wat aan over de druk die er op, op hem lag? Ja, want ja, Sven is een perfectionist. En op het moment dat uh, het niet perfect verloopt, dan gaat hij... Uh, als je niet kan slapen, ja, dat hebben we denk ik allemaal wel eens. Maar ja, dan moet je juist een beetje proberen te ontspannen. En, en, en in die situatie lukte dat helemaal niet. Dus, dus ja... En dat zei hij ook nog in het Huldigingenhuis, dat, dat, dat hij daar lag te denken van... Ja, Jan Blok, je slaapt al drie uur en Jorre Bergsma al vier uur. En, en ik lig hier maar wakker. Weet je. Ja, dat zijn natuurlijk totaal verkeerde gedachten als je in slaap wil komen. Ja, het is wel een interessant inkijk in het leven van iemand... die voor veel mensen ja, eigenlijk ongenaakbaar is, onverslaanbaar. Ja, nee, dat klopt. Maar ja, dat, Eigenlijk moet je het zo zien dat de, de, de man die je op tv in de wedstrijd ziet... Dat hij toch in een ander soort mode zit dan, dan die daar naartoe werkt. En, en ook ja, als hij dan klaar is, ja, dan. Nou, in dit geval is hij gaan ontspannen en dat vind ik heel fijn. Ja. Er komen nog meer afstanden aan, ook voor hem natuurlijk. Eerst een 1500 meter nog. Hij zei daar gisteren over: Ik weet niet zeker of ik, die, of ik die rij. Hoe zie jij dat? Ja, daar hebben we eigenlijk nog niet echt een definitieve klap op gegeven. Ik heb aan de ene kant wel het idee: als, het, als hij dit kan vertalen naar zeg maar, een soort ontspanning. Dat hij, uh, ...dat hij dan moet rijden en dat hij misschien zelfs wel kansrijk is. Alleen als hij er echt weer een stressavontuur uh, van maakt, dan moeten we het gewoon niet doen. Dan moeten we zeggen van oké, okay, we werken gewoon naar de tien. En ik denk dat het een beetje afhangt van hoe we naar de eerste dagen verloopt en hoe hij zich voelt. En uh, we, hoeven, uh, we zitten geen reserve in de weg of zo. Dus we hebben eigenlijk tot uh, de dag van tevoren nog de tijd om, om te zeggen oké, okay, nu gaan we ervoor. Vandaag iedereen wust. Uh, die, die toonde de afgelopen maanden ook weer aan uh, haar topvorm weer te pakken te hebben. Is alles in orde met haar? Ja, ja het gaat heel Niks goed. te klagen? Nou, ze had wel wat te klagen. Maar het hoort ook een beetje bij om op scherp te komen. Maar wat is er te klagen? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ja. Ik, hou, ik hou, dat weet ik zo niet. Want ik kom net aan. Dus ik heb haar vanochtend nog niet gezien. Maar uh, nou, eigenlijk is ze heel tevreden. en dat, uh, Ze is in goede vorm en dat voelt ze ook. En eigenlijk heeft ze heel veel zin om, uh, om dat te laten zien. Goed, Geert Kuiper was dat ook over Sven Kramer. Of hij nou wel of niet de 1500 meter gaat rijden. Daar wil hij nog steeds geen klap op geven. Dat doet Kramer ook niet. Ben benieuwd of hij dat wel of niet gaat doen. komende. Dinsdag Volgens mij uit mijn hoofd is uh, de 1500 meter. Oh, zaterdag. Dank je wel voor de correctie. Um, we gaan even naar het voetballen. Want om half 1 is er, uh, als het goed is, afgetrapt. In Almelo bij Heracles tegen Cambuur Leewarden. Winst lijkt me noodzakelijk voor beide. Frank laat? Ja, dat is uh, doorgaans de regel. Dat allebei graag willen winnen. Nou, zo, Heracles wil dat graag omdat ze onderin dan wegkomen. En uh, Cambuur wil het graag omdat ze dan een gaatje slaan... met de, de, aller, uh, de alleronderste regionen. En uh, andere een half minuut geleden inderdaad afgetapt. Het is nog 0-0. Herakles gevoelige uh, tikje omdat Linsen niet mee kan doen. In de afgelopen zeven wedstrijden zes keer uh, een doelpunt gemaakt. In ieder geval zes keer uh, uh, trefzeker geweest. Want in een uh, enkele wedstrijd heeft hij er ook twee gemaakt. Hij heeft klachten overgehouden aan de 0-3 overwinning bij ADO Den Haag afgelopen dinsdag. Belangrijke zegen toen ook vooral voor Heracles. Omdat ze daardoor ook een gaatje hebben met bijvoorbeeld Cambuur. Zes punten is het verschil. En Cambuur zou zo graag loskomen van die onderste regionen... waar ze nu nog net boven Roda, NEC en ADO staan. Maar ze staan nog altijd zeer dicht bij degradatieproblemen. Net zoals die hele onderste helft van de Eredivisie trouwens. Voor linse in de plaats staat Bruns nu op de linksbuitenpositie. En bij Cambuur een aantal wisselingen... Van der Laan is terug. Hij vervangt van Boksel. Hemmen speelt voor de geblesseerde. Ook Betje. En uh, dat zijn de belangrijkste wijzigingen daar. Nu moet uh, achterin bij Herakles even opgelet worden. Pasveer uh, doet dat ook inderdaad keurig netjes. En dan kan uiteindelijk de Wierik wegwerken achterin voor de ploeg uit Almelo. Maar er uh, staat wel meteen uh, vol druk op van de ploeg... Uh, uit Leeuwarden. En dus veroveren die ook de bal, omdat ze dat prima doen op dat middenveld. Ook zij gaan even terug om wat ruimte te creëren om onder de druk die ze vervolgens van Heracles krijgen uit te komen. Ook dat lukt niet. Nienhuis levert de bal in, in de achterste regionen bij Davidson, bij Heracles. Drie minuten zijn we aan het voetballen. Het is alweer duidelijk te zien. Het wordt lastig voetballen. Beide ploegen krijgen weinig tijd, omdat er vol druk op de bal wordt gezet in het begin van de wedstrijd. 0-0 is het nog. Kijk eens aan, dat wordt een fijne wedstrijd. We houden u op de hoogte in Radio Olympia. Ja, dat geldt ook voor het judo. Gisteren hebben we gehoord over de lichtgewichten bij Theo Plaschard in Parijs. De Grand Slam van het judo Theo. Wat heb je al nu gezien bij de zwaargewichten op de man? Nou, het gaat behoorlijk goed vandaag, Lara. We zijn om 9 uur begonnen en ruim 3,5 uur verder van de 7 gestarte Judoka... zijn er nog 5 in de race. En dat is helemaal niet slecht op zo'n tweede dag hier in Parijs. Dat sterk bezette toernooi. Ik pak er maar eens een paar uit. Linda Bolder bijvoorbeeld, tot 70 kilo. Voor het eerst weer op de mat na een elleboogoperatie. En ze heeft het goed gedaan. Tweede ronde tegen de Franse Fichot, Won in de verlenging en ze zit alweer bij de laatste acht. Want het veld daar is niet al te dik. Dat geldt voor... Mar in de verkerk ook. In de klasse tot 78 kilo. Niet al te veel deelnemers vrijgeloot in de eerste ronde. Won vervolgens eenvoudig van een meisje uit Cameroen. En ook zij zit bij de laatste acht. En Guusje Steenhuis won haar eerste partij. Jonge debutante. 21 jaar. Won van de Amerikaanse. En we gaan zien hoe zij nog verder komt in het toernooi. Twee uitschakelingen hebben we gezien bij de mannen. Tot 81 kilo. Nieuw van de Kamer. Trof het niet. Hij moest het opnemen tegen de nummer twee van de wereld. Een man uit Georgië. En in de slotfase verloor hij met Ippon. En Noël van het End heeft goed gestreden in de klasse tot 90 kilo. Maar moest uiteindelijk afgeven in de derde ronde tegen zijn Russische tegenstander. Hij dus uitgeschakeld. En goede berichten ook bij de echt zware jongens. Boven de 100 kilo, Roy Meijer. 22 jaar is hij, 120 kilo weegt hij. Speler van Budokan die het moet gaan doen bij de zwaargewichten voor Nederland... nu Grim Vuizers gestopt is. Hij won in de tweede ronde van een jonge man uit Oekraïne. Won met 3-0. Juco, een slooppartij was het. Maar de betekende wel dat ook hij bij de laatste acht zit. En net hebben we Henk Grol gezien. Ja, hij is er weer. Niemand wist hoe er voor stond, behalve hij zelf. Nou, het is weer een hele rare dag voor Henk Grol aan het worden. Allerlei, hoofd, allerlei blessures heeft hij. Een nieuwe hoofdsponsor. Dat maakt allemaal niet uit. Maar de eerste ronde moest hij tegen Borro uit Letland, van wie hij laatst nog had verloren. Wond in de slotfase met Ippon. Deed hij heel goed. En net tegen de Braziliaan Pesanya was een moeilijke partij. Geen scores. Hij moest nog eventjes flink op zijn tanden bijten, want hij kreeg een schop in het kruis. Het was niet gemeen bedoeld... maar het kwam wel eventjes lekker aan. En uh, de wedstrijd werd uiteindelijk door Grol beslist op straffen. Drie straffen tegen één van de Braziliaan. Maar deur ook hij bij de laatste acht zit. En bij de laatste acht zitten wil zeggen... dat je alle kansen nog hebt uh, naar het podium. Goud, zilver, brons. Alles is nog mogelijk. Dus wie weet of het, dat het een hele mooie dag hier vanmiddag gaat worden. De Olympische Winterspelen in Sochi. Dit is Radio Olympia. We'll I'm Vorig jaar zomer kwamen ze met deze single... On Top of the World in rock Band uit Las Vegas. Imagine Dragons. Goed, we gaan ons langzaam maar zeker een beetje concentreren... op de eerste afstand bij de vrouwen. De 3000 meter met drie Nederlandse deelnemers. Steven Dalenboud stelt ze aan ons voor. Irene Wust gaat voor eerste goud in Sochi. Wüst won in haar carrière tot dusver twee keer goud. Eentje op de 3 kilometer in Turijn en eentje op de 1500 meter in Vancouver. Twee gouden medailles, maar toch met een totaal verschillende kleur. Kijk, Turijn was echt een ontlading van alleen maar blijdschap. In Vancouver kun je wel veel meer ontlading zien... omdat het ook wel ja, behoorlijke bergen heeft gekost om daar uiteindelijk weer uh, te staan. Wüst is beter dan ooit. Nee, Hij was gewoon weer een hele goede 3 kilometer oude goed. Bovendien won ze de generale repetitie eind vorig seizoen op het WK in Sochi. Antoinette de Jong debuteert. Toen Wust in Turijn voor het eerst goud won, was Antoinette de Jong tien jaar oud. Ze deed toen vooral aan paardrijden. Maar die tijd is voorbij. Ik heb met heel veel ja, pijn eigenlijk de afscheid genomen van de paardensport. Op de schaats brak de Jong vorig seizoen door als junioren bij de senioren. Ze reed dit seizoen op de 3 kilometer in Salt Lake City zelfs een junioren wereldrecord. Onder de vier minuten gebracht naar 3,59,51. Antoinette de Jong is nu 18 jaar oud. Vandaag maakt ze haar Olympische debuut. En dat geldt ook voor Anouk van der Weide. Anouk van der Weijden valt in het schaatsen vaak overal net buiten. Maar op het Olympisch kwalificatietoernooi reed ze een dijk van een 3 kilometer. Van der Weijden komt eraan en die gaat nog de tijd bedreigen van Nauta. En dus wordt Anouk van der Weijden derde. Even leek Yvonne Nauta nog roet in het eten te gooien. Nauta wilde een skate-off omdat ze in haar race was gehinderd. Oh, de Vries! De geschillencommissie van de KNSB besloot anders. De vordering van Nauta zal worden afgewezen. En dus kon Van der Weijden opgelucht ademhalen. Ja, ze zijn begonnen hoor, met die drie kilometer bij de dames. Zodra het ertoe gaat doen, schakelen wij met de Adler Arena. Nu eerst naar het skiën. Bij het skiën stond vanochtend het koningsnummer op het programma, de afdaling. Oostenrijkse Matthias pakt pakte goud en Edwin Peek, dat is een verrassing toch? Ja, absoluut. Uh, van tevoren, als je in had gevuld wie de grote favorieten hier waren... in Rosa Coutor bij het Alpine Centrum... dan was Matthias Maier denk ik niet genoemd. Het ging natuurlijk om Bodie Miller. De grote Amerikaan die hier voor het laatst naar beneden gaat... op een Olympische Spelen die echt zijn doel was. Goud, hij was de grote favoriet. In de training ook de snelste. Nou, als je het dan niet over Miller had... dan was het Lund Swindal, de Noor. Al een keer zilver op de Olympische Spelen. Ook een ontzettend goede afdaler. Hij deed het ook niet. Miller achtste... Axel Swindaal vierde. Ja, dat is ook wel een hele lastige positie natuurlijk. Wie deed het dan wel? Nou ja, inderdaad, Matthias Maier, 23 jaar oud pas. Een Oostenrijkse jongen die wel de snelste was bij de Oostenrijkers in dat team. De vier beste Oostenrijkers mochten naar beneden. Hij was absoluut daar wel de snelste van. Maar hij wint nooit een afdaling. En je ziet het, de Olympische spelers zijn en weer een verrassing. Ik bedoel, vier jaar geleden DJ De Vago, de Zwitser. Ook geen topfavoriet, werd kampioen. En acht jaar geleden, dat was misschien wel de grootste sensatie, was het Antoine de Nerias uit Frankrijk. Wie herinnert hem nog? Hij werd Olympisch kampioen. Dus uh, Matthias Maier inderdaad de verrassende winnaar. En Christophe Innerhofer die was misschien nog wel blijer met zijn tweede plaats. Hij geen goed seizoen, pakt zilver. En Kjetil Jansrud dat is een alleskunde uit Noorwegen, die pakte het brons. Dus nog voor zijn landgenoot Axelund Zwindauw. Dus inderdaad met Maier een uh, verrassende Olympisch kampioen hier bij de afdaling. Oké, okay, goed. Dankjewel Edwin Peek. We gaan even weer bij het voetballen kijken. Uh, vier wedstrijden vandaag. Peck Zwolle, Ajax om half drie, RKC Utrecht om half drie. En om half vijf FC Groningen, Heerenveen. Uh, eerst even naar Almelo nu, want om half 1 begonnen Herakles Almelo tegen Cambuur waren. Frank. 13 minuten onderweg. Het is nog 0-0. Half kansje gezien voor Cambuur. Het leek erop dat Lucoki weg kon starten in buitenspelpositie. Maar hij mocht door. En Manu was vrij voor de goal. Alleen de pas van Lucoki vanaf de rechterkant kwam die. Was behoorlijk slecht. Zo in de handen van Pasveer. Daar waar, als hij meteen op Manu had gespeeld en de bal ook daar had gekregen... dat ongetwijfeld een doelpunt had kunnen worden. Want het was echt een 1 tegen 1. Een serieus intikmoment voor Cambuur. De eerste keer dat ze erdoor kwamen bij Herak. Dat sterker is. Dat ook al een keer gevaarlijk doorkwam. Ook over de rechterkant. Via Rosheuvel. Die was ineens Bijker kwijt. naar een goede steekpaas aan die kant. Alleen was Bruns net even te laat voor zijn tegenstander. Dat leverde slechts een hoekschop op. Nu probeert Kambuur het opnieuw over de linkerkant. Manu mag ingooien. Moet dat dan gaan overlaten aan Bijker. Want zo is dat nou helemaal afgesproken. Doet dat op een medetje of 15 vanaf de achterlijn. Aan de linkerkant. Bijker de linksback ingooien. Op Manu draait meteen weg bij zijn tegenstander. Wil de bal voorgeven. Daar is alleen even niemand. De bal gaat hard langs hem. Dat is degene die, waar de bal eigenlijk naartoe had gemoeten. Het uitverdedigen van Ter is onvoldoende. Bijker pikt op. Nog ter hoogte van het strafschopgebied van Herakles. En dus Bakker naar binnen. Die kan schieten. Pasveer. Ziet de bal laat komen. Er zit een rare curve aan. Maar hij heeft hem. En dat is het belangrijkste nieuws voor Herakles. Kambuur blijft staan, dus is het voor Pas weer even zoeken. Waar kan ik de bal kwijt? antwoord is nergens, nu in het midden bij Chommer, Maar daar gaat hij niet durven geven, omdat Bakker daar op het vinkertouw zit om daartussen te duiken. Chommer, een van de mensen bij Herakles die de afgelopen weken in vorm is gekomen. Begon aan zijn derde voetbaljeugd zo'n beetje. De Duitser, ooit begonnen in de jeugd bij FC Twente. Na wat omzwervingen, toch weer in deze regio terechtgekomen. Vrije trap gegeven intussen aan Kambuur. Gaat genomen worden door Lewin. Een meter of tien voor de middenlijn. Nog op de helft van Kambuur. En ook Irakles blijft staan. Dus Lewin, hetzelfde probleem als pas weer Waar kan ik die bal kwijt? Antwoord is naast hem bij Van der Laan. Die nu met ballen onder de middenlijn oversteekt. Aan de linkerkant. Bal kwijt bij Bijker. Die nu als een soort halve middenvelder speelt. El Macrini ingespeeld. En uiteindelijk weer Drosten gevonden. ze dus zijn we aan de rechterkant van het veld gekomen. Het is een zorgvuldig breiwerkje dat je hier moet doen. Je mag geen steekje laten. Vallen, want voor je het weet loopt je tegenstander ineens in de counter naar de overkant. Dat gebeurt tot nu toe vrij weinig. Dus worden er weinig steekjes tot nu toe uh, laten vallen. Lukoki gaat de achterlijn proberen te halen. Laten we zeggen dat de bal er veel eerder is dan hij. En dus daar overheen gaat. Uh, 19 minuten zijn we ongeveer onderweg. Het is nog 0-0 in Almelo. Nou, we horen wel weer van je. Frank Wilaar, dus bij Heracles. Kambuur. Terug naar het schaatsen. Um, een prachtige serie. Iedere dag haalt schaatshistoricus Marnix Kolhaas herinneringen op. Uh, Nederlandse schaatshistoricus. Hilde uit het verleden. Gisteren hoorde hij hem al over Jaap Ede. Nou, vandaag is Koen de Koning aan de beurt. Na Jaap Ede was hij onze tweede grote schaatsheld. Moeten we wel even terug in de tijd. In 1905 werd de koning wereldkampioen en won hij twee keer de afstedentocht. De stem van Jaap Ede is helaas nooit vastgelegd. Nou, die van Koen de Koning gelukkig wel. Overigens op het nippertje op 25 januari 1954 werd hij vijf maanden voor zijn dood... op zijn ziekbed geïnterviewd door VARA-reporter Evert Garretsen. Dat werd een emotioneel interview. Hey ja, hey ja, zet hem op. De Radio Olympia eist tijden. Het schaatsarchief van Mannex Koolhaas. De zou graag... Die jongen, willen hebben dat ze hun beest deden offer je er geheel voorop. Als je zegt, tegen je moet om tien uur naar bed... dan moet je niet om kwart over tien uur naar bed gaan. Als je zegt, je, moet, je mag niet roken, dan moet je niet stiekem in een hoekje gaan zitten... sigaretten roken of een te roken. Dat moet je niet doen, uit je eigen niet. Dat moet je uit je eigen zelf niet willen. Zo is het. En zo blijft het. Zestig jaar geleden was het niet anders dan nu. Hingen de tocht in de lucht... daar gingen de verslaggevers langs bij de voormalige winnaars. Koen de Koning die zich in 1954 aan de vooravond van de tiende als stedentocht bezorgd maakt... om de mentaliteit van de jeugd, werd zo de oudste schaatskampioen... van wie de stem bewaard is gebleven. VARA-verslaggever Evert Garritsen was trouwens nog maar net op tijd... want de toen al zieke de koning zou vijf maanden later aan een longontsteking overlijden. In het gesprek vertelt de koning hoe hij in 1901 door zijn vader... en de toenmalige kampioen Jan Banning gevraagd werd... om als toeschouwer mee te gaan naar het kampioenschap van Noord-Holland in Haarlem. Maar Koen moest wel zijn Friese doorlopers meenemen. In Ampersant hadden ze me opgegeven. En toen moest ik rijden. En ik wist er zelfs niks van, want ik was in een pakkie. Gewoon burgerpakkie. Was ik er naartoe gegaan. En ik heb mijn jas uitgeschoten en mijn vest uitgeschoten. En mijn broek tot op mijn knieën toe opgestroopt En mijn schaatsen. Ja, sokken. Ik reed op sokken. Dus toen ben ik gaan rijden. En ik heb alles gedaan wat ik kon. En ik heb... Uh, van de berg, ja? daar ben ik mee, dat was de eerste 500 meter die ik reed. Nou, dat was verschrikkelijk, zoals die vent van, van start ging. Ik, ik, ik zat erbij te schreeuwen, bijna. Maar toen zag ik hem in die bocht, zag ik hem daar gaan, ik denk, ja, dat ging beter. En toen denk ik bij meneer, neus, ja, kom, dan moet je het anders doen. Nou, en toen heb ik hem ook gepakt, in de laatste bocht heb ik hem gepakt. En ik was, banning was één, en ik was nummer twee. Nou, en toen de 1500 meter heb ik ook zo gereden. Maar de 3000 meter, toen heb ik Jan Banning zelf aan moeten sporen. Anders had ik hem voorbij geregen. En dat wou ik niet. In 1912 wint Koen de koning voor het eerste Elfstedentocht. De beslissing in die rit valt op het Meer. In een kopgroep met de Friese Verweda en Zwierstra... besluit de koning, die nog nooit in Friesland geschaatst heeft... om voor 2 gulden 50 een gids te huren. Destijds was dat toegestaan. De koning wint, maar de nummer 2, de Verveda, beschuldigt de koning achteraf dat hij de gids gebruikt heeft om te steren. De beschuldiging wordt terzijde geschoven, maar als de koning vijf jaar later opnieuw aan de start staat van de Elfstedentocht, kijkt hij voor de start goed om zich heen wie er meedoen. Ja, het is tijd van vertrek, een kwartier wordt er van te horen. er zit zo'n spelletje rijers waar ook Verveda bij was. Nou, en die moest ik juist hebben, hè. Want dat zat me nog niet zo, maar dat zat boven mijn kruin. En toen heb je straks gezeten, ja. En toen zei ik, nou, vandaag, Ik zeg, vandaag kun je twee dingen zien, hè. De koning komt er maar weer aan, je kunt een doodkist voor hem klaarmaken, maar een tussenweg is er niet. En dat heb ik hem ook gelappen, want ik ben er een keer tussenuit gegaan en ik heb ze niet meer gezien. Ik heb 170 kilometer helemaal alleen gereden. Zo is het. Uh, Varen reporter Evert Garret, ze horen nu met uh, Koen de Koning uit onze serie van de Schaatshistoricus Mannix Koolhaas. Wordt iemand weggeschoten? Dat moet een Duitse zijn. Uh. Dat is zo langs langzamerhand <laughs> de hand denk ik als ik naar het schema kijk, uh, Sebastian. Inderdaad zijn we aanbeland in de vierde rit. De rit van Stephanie Beckett. De winnares vier jaar geleden van de zilveren medaille. Achter Martina Sablikova. Maar het feit dat Beckett nu al rijdt. Zegt genoeg. Zij heeft voorlopig nog niet de vorm kunnen etaleren die ze toen had. Dat komt vooral door allerlei lichamelijke ongemakken. Want Stephanie Beckett. 25 jaar afkomstig uit Ervoort, Heeft heel veel blessures gehad. Zeker in de laatste anderhalf jaar. Met de rug, met de knieën. Overal zat haar lichaam maar dwars. Je kunt je afkomstigen vragen of haar lichaam wel geschikt is voor topsport. Maar ze is erbij. En ik moet zeggen, ze reed begin, begin van dit jaar, dus nog niet zo lang geleden, een week of twee, drie geleden, in Insel. Een hele goede vijf kilometer in 7-0-2. Dus dat was toch alweer wat hoopgevend voor Beckett. Ze rijdt tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Ze zijn 600 meter onderweg en zijn ook sneller dan de dames die tot nu toe hebben gereden. Snelste tijd staat het naam van Boren Kim uit Korea. 4-12-0-8. Erben, we hebben tot nu toe gekeken naar ritten waar we nou niet echt heel erg warm van werden. Inderdaad. En ze zei, je, zegt, je zegt dat ze sneller zijn, maar dat zijn ze zeker nog, nog niet. Want uh, Stephanie Beckert is natuurlijk iemand die heel langzaam opent altijd. En ze opende op de eerste 200 meter 21. Nou, dat kan je even vertellen. Veel langzamer kan niet. Uh, en ze, maar ze komt dan normaal gesproken heel laat op gang. En dan, dan moest ze echt in de laatste ronde moest, moest ze het, het weer gaan inhalen. Ze rijdt de eerste ronde van 32 4. En nu rijdt ze 32 9. En ze ligt al heel ver achter op die Bricia. Die gaat nu naar, nu naar de buitenbaan toe. Bekker probeert via de binnenbochten iets dichterbij dicht, dicht, dicht, dicht te komen. En dan, euh, ja, dan rijden ze een redelijke tijd. Maar dit, dit, dit is nog, nog niet wat we vier jaar geleden gezien hebben. Van Stephanie Becker Toen dus zilver in 4 0 4, 52 Maar zo'n tijd zit er bij lange na niet in. Voorlopig als we kijken naar het rijden. Ze zijn 1400 meter onderweg. Waar Lolo Brigi daardoor komt in 1-59-01. En daarmee zo'n zestiende van een seconde langzamer is dan de tussentijd die de jonge Koreaanse boren. Kim noteerde bij de doorkomst naar 1400 meter Lolo Brigida de Italiaanse van 22 jaar uit Rome afkomstig. Is voor de eerste keer in haar 3 kilometer nu ook langzamer dan de Koreaanse. En dus lijken deze twee dames ook op weg naar tijden dik boven de 4 minuten en 10 seconden. Ja, en dat zijn dan toch gewoon tegenvallende tijden in het eerste blok van de 3 kilometer. Het initiatief in de race wordt wel overgenomen nu door Stefanie Beckett In 2, 32, 83 komt ze door. Maar het verschil met het schema van Bo Rum. Kim loopt alleen maar op. Daar zit inmiddels al anderhalve seconde tussen. Ze heeft nu wel een klein voordeel aan haar tegenstander op de kruising. Ja, zeker. En dan maakt ze ook optimaal gebruik van op die kruising. Die rijdt ze heel hard naar Briccia toe. Dan komt ze op de kruising, haalt ze haar, haar al in. Dan kan ze via die binnenboks behoorlijk afstand nemen van Lola Britcia En dan kan ze hem nu moet ze ook uh, harder doorgerijden. Want ze rijdt die rondetijden zijn echt nog gewoon veel te langzaam. En dan is ze echt geen schim meer van die, van, van, van die persoon die ze vier jaar geleden was. Ze rijdt wel dezelfde race, ze rijdt wel hele mooie, vlakke rondes. Maar het is gewoon echt veel te langzaam voor een medaille. 1,8 seconden met nog uh, twee ronden te gaan. De net voor Stephanie Beckett. De achterstand op het schema van Borum Kim. 4-12-08 kwam de Koreaanse uh, dus uh, toe. Ja, en om hier uh, mee te gaan doen voor de medailles moet je echt binnen de 4 0 -4 kunnen rijden. De tijd die Beckett uh, reed vier jaar geleden in Vancouver. Tenminste, dat is de verwachting. De bel klinkt voor Stephanie Beckett. Ze houdt de rechterarm van haar rug af. Die 3:39 moet ik zeggen. 5 is de doorkomsttijd. Ze loopt nu ietsje in. Ten opzichte van Borum Kim bij het ingaan van die laatste ronde. In een nog altijd uh, namatig nou, gevulde Adler Arena. Overigens. Hij zit nou misschien net voor half vol op dit moment in uh, de wedstrijd. De sprint die we vaker gezien hebben bij Stephanie Beckett, komt er ook nu weer beide armen los. En misschien dat die sprinter dan in ieder geval voor kan zorgen dat ze onder de 4.12.08 08 gaat rijden. En de snelste tijd gaat neerzetten. Daar hangt het nog om. Daar hangt het nog om. Nee, dat lukte niet. 4 minuten, 13 seconden en 54 honderdste is de tweede tijd teleurstellend. Erben, meer kunnen we er toch ja, niet van zeggen. En als je dit, dit, dit vergelijkt met Vancouver, hè, vier jaar geleden... Een, een soortgelijke baan, dan rijdt ze bijna 10 seconden langzamer... dan dat, dat, dat, dat ze reed, reed vier jaar geleden. En dat is gewoon eigenlijk gewoon van haar echt heel slecht. En dan, ja, dan, dan, dan zit, zit het er... Uh eigenlijk wel op, ze rijdt misschien nog wel een 5-5 kilometer, maar daar heeft ze eigenlijk ook helemaal niks te zoeken in deze vorm. Ze staat voorlopig al derde achter Borumkin en Shoko Fujimora. Deze is Stephanie Beckett, die kan een streep zetten door een uh, goede prestatie op te spelen. Tja, dat wil zeggen, vlak, maar veel te langzaam. Je hoorde het van Erben Wennemas en Sebastian Timmerman. Dan naar de wedstrijd, waar beide partijen druk op elkaar uitoefenen. Maar één heeft er gescoord, Frank Wilaert. Inderdaad, kambuur is op voorsprong gekomen in Almelo. Bijker speelde inrichting Manu die heeft Schenkeveld in zijn rug. Maar die kreeg letterlijk en figuurlijk geen grip op de aanvaller. De huurling van Feyenoord, de aanvaller van Kambuur... die kon doorlopen, uitermate sterk gevoetbald door Manu. En ook de uiteindelijk nog toegesnelde veldmaten kwam net even te laat. Manu schoof de bal in de verre hoek achter pasveer. Kambuur leidt dus in Almelo met 1-0. Uitstekend uitgevoerde aanval, met name omdat Manu dat prima deed. En nu is het dus voor Heracles, uh, zaak dat ze een gaatje weten te vinden in die organisatie bij Kambuur. Waar de ploeg uit Friesland zo omgeroemd wordt. En dat is tot nu toe nog maar nauwelijks gelukt. Af en toe een keertje over de rechterkant via Rosheuvel. Wil het zo nu en dan wel eens lukken. Maar de voorzet van Rosheuvel heeft tot nu toe nog geen eindstation gevonden. En Oet hebben we in deze wedstrijd dan ook nog niet of nauwelijks gezien. We zijn net dik 25 minuten onderweg. Veldmaten met een lange bal in de richting van Tewierik. Dat is wel aan de rechterkant. Daar is niet Rosheuvel. Maar Tewierik nu met een aardige voorzet. Probeert bij de penaltystip Oet te bereiken. Bal wordt over de achterlijn gewerkt. Hoekschop voor uh, Herakles. Daar gaat zich mee bemoeien. Die heeft al een paar hoekschoppen vanaf die kant mogen nemen. Tot nu toe ook hij nog die bal steeds laten vallen bij de eerste palen. Daar nou was altijd een kambuurverdediger om de bal weg te werken. Hoewel de laatste situatie redelijk hachelijk was. Want toen moest Dienhuis aan te pas komen. En dat is een stompende doelman in dat soort situaties. En nu wordt eerst even... Uh, twee heren worden er gewaarschuwd dat ze geen ruzie met elkaar mogen zoeken. Dat zijn de heren Bruns en Bakker. En ze worden gewaarschuwd door de scheidsrechter Jochem Kampuis. 26 minuten gespeeld in Almelo. Het is 1-0 voor Cambuur. De clubleiding van Hamburg, Resvau heeft haar vertrouwen uitgesproken in trainer Bert van Marwijk. Oh, jee. Dus dan weet je het wel. Gisteren verloorde de Noord-Duitse ploeg op eigen veld met 3-0 van het BSC. Dat is de zesde nederlaag op rij alweer. Een groot aantal supporters belaagden daarop de spelers en eisten het opstappen van het bestuur. De politie moest er zelfs aan te pas komen om de rust terug te brengen. Volgens de sportief directeur Kreutzer liggen de slechte resultaten niet aan de coach... maar aan de defensie van HSV. Nou. Zo dadelijk natuurlijk weer terug naar het schaatsen. Zodra Anouk van der Weide gaat schaatsen gaan we dat in ieder geval horen. Dat is rit nummer 8. Ze zijn nu bezig met rit nummer 5. Blijf u luisteren. En stop the rain. Er zijn nog geen goede tijden geschaatst bij de drie kilometer. mevrouw vrouw in de Adler Arena in Sochi. We gaan het melden hoor, zodra dat wel gebeurt. En bij Heracles Kambuur staat het op dit moment 0-1. NOS Radio Olympia. Dit is radio 1. De Olympische Winterspelen in Sochi. Pam, daar heeft het startschot geklonken. Ik heb hele nachten niet slapen. Pam, hier is die in 313-98. Dit is echt natuurlijk helemaal uh, grandioos. 9-2-9-2-9-2-9-2. 92, 92, 92. <laughs> En dan moet hij toch onderweg zijn naar een tweede gouden medaille. Ik wist dat het een hele goede rit was. Het wordt een dijk van een Olympisch sport. Wow. Zes minuten, tien seconden en 76 honderdste voor Sven de Menkramer. Ik ben steeds sprakeloos, dus kan ik ook niet zoveel zeggen. Dit weekend, elke dag, vanaf 12 uur, LOS Radio Olympia. Kan dit anders zijn dan extreem trots, denk ik. is wel vakwerk, denk ik, ja. De mix van sport en nieuws. Meteen goud, zilver en brons. Natuurlijk hier op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.